geen geduld en ben egoïstisch, ik gedraag me als Betty Brard. Ik lach je uit om jouw vertoning en jij noemt me een ijskoning. Maar ik heb gevoel, ik heb gevoel heel diep verborgen. Ik heb een hart Ik ga huilen naar bed Noem me een trut Of erg arrogant Als jij mijn level niet haalt Ik ben schone schijn Is dit wat Betty Brand voelt? Voelt, voelt, voelt Is dit wat Betty Brand voelt? Voelt, voelt, voelt Ik ben perfect Gaat het hangen En Als Betty bruikt Maar tot die tijd Zal ik blijven shinen In de spannenlijn, Al oh, ben ik alleen Maar ik heb gevoel, ik heb gevoel Heel diep verborgen Ik heb een hart, ik heb een hart Ik ga huilen naar bed of erg arrogant, als jij mijn level niet haalt Ik ben schone schijn, is dit wat Betty Brad voelt, voelt, voelt, voelt Is dit wat Betty Brad voelt, voelt, voelt, voelt Haat me, of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 Vond je dit nou leuk, doe dan een duim omhoog, reageer en doe je hier en heren in de hoek dan zie ik jou heel erg graag de volgende keer.